11 uur. De Radio 1 Sportzomer. Bas van Werven en Bert van Sloten. Sport is wat de klok slaat deze zomermaanden. Maar toch blijft de vraag gerechtvaardigd. Waarom zou je in vredesnaam afbeulen met hardlopen? Tim van der Veer weet straks het antwoord. En een kleindochter trad in de voetsporen van haar grootvader... die marinier was tijdens de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië. Eerst het NOS Nieuws. Hier is Lieslot Donbass. In zijn woonplaats Glimmen in Groningen is dichter en schrijver Rutger Kopland overleden. Thema's die steeds weer in zijn werk terugkeren waren de tijd die voorbij gaat en de natuur in al haar facetten. Kopland schreef 14 gedichtenbundels, daarnaast literaire essays. Hij debuteerde in 1966 met Onder het Vee. Een van zijn bekendste gedichten is Jonge Sla, of De Kunst van het Vertalen. In 1988 kreeg de dichter de PC-hoofdprijs voor zijn oeuvre... en tien jaar later de VSB-poëzieprijs voor zijn bundel... tot het ons loslaat. Kopland, die eigenlijk Rudy van den Hoofdakker heette... was ook psychiater en hoogleraar. Hij hield zich onder meer bezig met de betekenis van de slaap... en de biologische klok voor het emotionele leven... van zowel gezonde als psychisch gestoorde mensen. Rutger Kopland overleed afgelopen woensdag. Hij is 77 jaar geworden. Zometeen meer hier in de Radio 1 Sportzomer... over het overlijden van Rutger Kopland.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. We gaan hardlopen. Zo meteen met Tim van der Vier. Die schreef een boek over hoe je hardloopt... en waarom het toch wel gezond kan zijn... om op 2500 meter hoogte 78 kilometer achter 1 te rennen. Maar eerst aandacht voor het leven en het werk van een groot dichter Rutger Kopland. Hier zijn Bas van Berven en Bert van Sloten. Dichter Rutger Kopland is overleden. Een van de meest gelezen dichters in Nederland. En daarmee is letterlijk het, het, ja, een aantal grote dichters in Nederland... deze week hebben eh, ja, deze het eind van de week niet gehaald. Dat is verschrikkelijk. Waarschijnlijk het eenvoudige woordgebruik van Kopland... en de manier waarop hij emoties schijnbaar simpel beschrijft... zorgde dat hij bij de grote hoorde, of zoals de Vlaamse dichter... Hemmer de Koning is opmerkt over het werk van Kopland. Gedichten waar je heel gemakkelijk in komt, maar niet meer uitraakt. En daar zei Kopland zelf dit over. Een goed geslaagd gedicht is dat je toch uitkomt op een gevoel van... ik begrijp het, het, maar het zegt me toch ook iets nieuws. En ik weet niet precies wat dat is, maar ik ben het er aardgrondig mee eens. Wat dat dan precies is, denk ik dat dat niet duidelijk wordt omdat dat nou net precies, vind ik dan, het wezen van de poëzie is. Al in zijn studententijd schreef Kopland gedichten. Thema's die steeds weer in zijn werk terugkeren. De tijd die voorbij gaat, en de natuur in alle facetten. Sterven en vergaan. Het komt ook terug in misschien wel zijn bekendste gedicht, Jonge Sla. Jonge Sla. Alles kan ik verdragen. Het verdorren van bonen. Stervende bloemen.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 In 1966 verscheen zijn eerste dichtbundel onder het V. Daarna volgden vele andere bundels en voor zijn dichtwerk ontving hij vele prijzen. Het belangrijkste in 1988 de PC-hoofdprijs. Maar naast dichter was Koppland bovenal psychotherapeut... onder zijn echte naam, Rudy van den Hoofdakker. De psychiatrie trok hem omdat ze over de menselijke ziel gaat. Tot die menselijke ziel probeerde hij door te dringen en defecten op te sporen. En dat kon er op één manier volgens Kopland, door het nooit ophouden met stellen van vragen... Een goede therapeut vraagt door en neemt niet snel genoegen met een antwoord. Ik, ik heb altijd wat dat betreft ja, gepredikt, uh, want zo mag je het af en toe ook wel noemen... de gevragende houding. Is dat zo? Is dat inderdaad zo? Zijn er geen andere mogelijkheden om er naar te kijken... Van der Hoofdakker kreeg in dit vak in de jaren 70 naamsbekendheid door zijn behandeling van zwaar depressieve patiënten met de zogenaamde, de zogeheten lichttherapie. Zijn werk als psychotherapeut nam hem totaal in beslag. Schrijven van gedichten gunde hem de tijd en ruimte om aan reflectie te doen. Hierin kan hij zijn eigen ziel en zaligheid op tafel leggen. Zijn dichterschap gunde hem die kans. Ik ben uh... Natuurlijk in mijn dagen staan ontzettend veel bezig met dingen waarbij ik niet iedere stap stilsta bij wat er in me omgaat. Ik heb het zo druk en ben zo beslaggenomen door andere dingen, andere mensen, dat ik vaak aan reflectie niet toekom. En dat is uh, precies wat je in gedichten doet. Rutte Kopland, overleed afgelopen woensdag in zijn woonplaats glimmen. Hij was 77 en naast van de woensdag is er een herdenkingsdienst in de Martinikerk in Groningen. Collega, dichter en familievriend Remco Eckers nu aan de lijn. Eckers, gecondoleerd met dit verlies. Dank u wel. Hoe herinnert u zich hem? Ik herinner me um, vooral, uh, of vooral, uh, de eerste herinnering was van de jaren 60. Toen zat ik in het Zeszak Theater en toen zag ik Rudy toneelspelen. Hij speelde in Crabs Last Tape. En hij deed het overweldigend goed. En ik dacht, hier is een, een acteur. Maar u zei net al in de uitzending dat hij vooral als psychiater actief was en als ja. dichter. Dus daar had hij geen tijd voor. Hij had natuurlijk ook een kabareteske kant. Hij speelde in, in, in uh, familiekringen en in, uh, in wetenschappelijke kringen, bij feesten speelde hij wel cabaret. En hij had ook een grote voorkeur voor de filosofie de patafysica van Alfred Jarry van uh, Ubu. En, en daar, ja, dat absurde, die absurde kant, die herinner ik me ook heel goed. Nou, en veel later, ja. eh, toen hij al ziek was, hè, na dat ongeluk, hij heeft een auto-ongeluk gehad. Toen heeft hij hersenbeschadiging gehad. Toen heb ik ook wel met hem gewandeld over de hei. Eh, en door het landschap van de stroom eh, van de Drentse A. En ja, dat was een hele sympathieke man. Hij is eerder deze week uh, overleden al. Uh, is dat bewust stilgehouden? Weet u dat? Nee, dat weet ik niet. Ik heb een, uh, een bericht. U zei net dat ik een familievriend was. Dat is te veel gezegd hoor. Ik behoorde niet tot de intimi. Maar uh, ik kreeg wel een bericht van de familie, een overlijdensbericht, en, en daar stond dat in, dat hij woensdag 18 juli was overleden. Ja. En uh, ik weet niet uh, hoe dat is gebeurd. Daar ja. weet ik niks van. Wat vindt u, um, ja, als, als we terugkijken, we hebben net natuurlijk al eventjes iets, uh, iets laten horen, hè, het gedicht uh, Jonge sla. Wat vindt u zelf het mooiste wat hij nalaat? Nee, dat is, uh, ik, er is niet één mooiste gedicht... Ik heb ze verzameld werk uiteraard en ik kan daar uh, nou, uh, lezen en dat vind ik heel veel mooi. Er is niet één mooiste gedicht. Hm. Ik heb hier nu, uh, omdat, omdat u mij belde, de kunst van doodgaan, uh, dat is een, een uit verzamelde gedichten. En dan zegt hij, als het zover is, zal ik dan eindelijk weten wat dat is. Doodgaan, jezelf verlaten en weten dat je nooit terugkeert. Wat, wat mij vooral in Kopland uh, boeit, dat is die hele eenvoudige toon die hij heeft. Eenvoudige taal, parlando. Maar, zoals hij zelf al net zei, het zijn dingen... Je denkt erover, of wat is een Herman de Koning. Er zijn dingen die eenvoudig lijken. Je denkt erover na, maar ja, het blijft een raadsel. Ja. Hij is afgelopen woensdag overleden. Ik dank u wel dat u met ons daar even bij wilde stilstaan. Remco Eckers.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 Joy it brings makes me feel good. And when I feel good, I say of the joy it brings. Can you feel can you feel the joy that it brings mm -hmm. If you can feel the joy then you should let yourself sing Hey, mm -hmm. Mm -hmm. hey. Mm -hmm. I love to share my things 'cause it brings me freedom, freedom. Got to give you some of that freedom, freedom. It's my heart and in your heart De Freedom Song, ja, hoe kon ik alles? En de is was Jason Mraz. 4 miljoen Nederlanders zijn hardlopers en het aantal renners groeit. Tim van der Weer, zelf hardloper en marathonrenner, heeft geprobeerd antwoord te krijgen op de vraag waarom zoveel mensen de sport leuk vinden. Hij schreef er ook een boekje over, auteur van het boekje Runners High, een avontuurlijk onderzoek naar dus die vraag waarom wij hardlopen. Meneer van de Weer, antwoord gekregen op de vraag? Uh, ja, eigenlijk verschillende antwoorden. Maar uh, toch ook wel weer... Uh, waar toch ook wel universele waarden en antwoorden in doorklonken. Nou, laat ons uh, niet langer in spanning. Laat je niet langer in spanning. Nou, het, het begon eigenlijk, misschien leuk om te vertellen... twintig uh, jaar het gelopen zelf. En, uh, uh, en op een gegeven moment steeds meer. En uh, steeds vaker. En, en met veel plezier altijd. Maar op een gegeven moment word je veertig... en dan denk je bij jezelf, waarom doe je dat? En, uh, en waarom doen al die mensen dat? En ook 45.000 mensen aan de start van een New York Marathon... terwijl dat toch geen pretje is... Um, en er is ook een ander boek verschenen, dat had ik met zeer, zeer veel plezier gelezen. Dat heet uh, uh, Born to Run van uh, Christopher McDougall. Dat is echt een bestseller. En die zei van, nou, oké, okay, mensen zijn geboren om hard te lopen. Omdat we, we zijn in de evolutie, uh, waren wij jagers op de, de Afrikaanse steppen. Fantastisch. Uh, maar dat was, dacht ik van, ja, waarom, daarom zouden wij dus... Uh, kunnen hardlopen. En toen dacht ik van ja, dat zal wel waar zijn dat ik daarom kan hardlopen, maar dat is nog geen reden voor mij om mijn schoenen aan te doen en naar buiten te gaan. Nee. Want mijn prooi ligt in het diepvriesvak van de super. Ja. Um, we maar wat was er veel? Ja, nou, precies. En, um, dat, dat doe ik dus regelmatig. Ik ren niet zo heel hard. <laughs> ik ren ook niet in de supermarkt nee. en ook niet naar de treinen overigens. Um, maar, dus dan was de vraag, waarom doen mensen dat dan ja. toch? En dan kom je op een gegeven moment. Uh, ja, ik heb heel veel mensen gesproken. Mm -hmm. uh, gedurende mijn ja, dat zeggen, hardloopavontuur in Nepal, in Zwitserland en ook zelfs in andere landen. Uh, in Nederland natuurlijk ook. En dan kom je op een gegeven moment dat mensen dat doen, omdat ze. Uh, ja, uh, ja, zich willen, um, willen bevrijden misschien een beetje... Van, uh, van allerlei vervelende lastige beslommeringen in het dagelijks leven. Um, omdat ze uh, gezond willen blijven. Of uh, omdat ze ja, soms ook omdat ze echt met serieuze problemen kampen. Um, eigenlijk uh, lijkt het erop dat heel veel mensen... Uh, in ieder geval tijdelijk genieten van een soort van vrijheid... Uh, waarbij ze even maar, tot zichzelf komen. Is, is dat, dan dat een meditatie? Is dat een vlucht of is dat iets anders? Of zingeving? Ja... Is dat een vlucht of zingeving? Ik weet het eigenlijk niet. Uh, um, ik denk niet dat mensen hardlopen of gaan hardlopen... Uh, omdat ze denken, nu voel ik me heel erg beslommerd. Hm. Laten we gaan. Um, ik denk dat mensen uh, gewoon gaan hardlopen omdat ze denken, nou ja goed, pff, en, en daar een neiging toe hebben. En op een gegeven moment achteraf misschien denken, we, nou voel ik me eigenlijk wel een stukje beter. Is dat niet verslavend? Want dat, dat, dat, dat hoor je, hè? tenminste dat zie ik wel eens aan, aan mensen die dan smorgens om half acht de deur uit uh, uh, lopen op de meest lelijke schoenen die je ooit gezien hebt. Om daarna bezweet na 30 kilometer weer terug te komen, helemaal kapot op de bank te zeigen, te douchen. En zich dan lekker, dat is het toch gewoon een verslaving. Ja, dat, dat, dat denken heel veel mensen en heel veel mensen denken dat het ook komt door dat stofje endorfine. Ja. Hè? Dat is inderdaad een soort van uh, ja, gelukzalig stofje. Ja, ja. Goed, het effect daarvan achtig. heb ik Ja, het, het heeft dezelfde ja. kwaliteiten als morfine. Zegt men. Ik heb zelf nooit echt ondervonden dat ik daar helemaal high van op de bank zat of zo. Um, uh, maar ik heb ook een, uh, in het onderzoek heb ik dat uh, ja, het is eigenlijk een anekdotisch onderzoek, maar ik ben wel eens te raden gegaan... wat daarover wordt gezegd in mm -hmm. de literatuur. Er kwam uit bij een boek van Bram Bakker en Koen de Jong... Bewegen voor beginners. En zij kwamen eigenlijk tot de conclusie dat het haast niet zo kan zijn, uh, verslavend. Want als bijvoorbeeld een hardloper in één keer een been zou breken... Uh, en in het ziekenhuis terechtkomt en één keer niet kan hardlopen. Is het ook niet zo dat er ontwenningsverschijnselen optreden? Nee. Het is niet zo dat je dan. Met je grip af gaat rollen. Nee. Je hoeft niet <laughs> nee, af te kicken. Nee, inderdaad. Nee, maar vindt... is het zo dat u. Ja. Een, een, want hoe vaak loopt u hard in, in de week? Nou, laten we zeggen van tussen de drie en de zeven keer. Nou, en dan ja. brengen we dat opeens terug naar één keer of nul. Uh, dan wordt u toch ook zangerijnig? Uh, niet direct. Denk ik uh, niet direct. Uh, um, en dat komt ook regelmatig voor dat het gewoon niet lukt of, uh, hm. ik, zoals, uh, Twee weken geleden was ik voor, voor werk op reis. Ja, dan lukt het misschien helemaal niet. Of uh, misschien tussen de marges van de, de meetings door. Uh, maar dat wil niet zeggen dat ik dan niet te harde ben. Ik. Uh, nee, precies, zo, zo dat, dat, dat effect ervan moet ook niet overdreven worden. De hm. runners high, titel van mijn boekje... Uh, hartstikke leuke titel. Refereert natuurlijk ook op hoogte lopen. Ja. Maar het effect van, van verschrikkelijk blij en gelukkig zijn ja. uh, na het hardlopen. moet ook niet overdreven worden. Ja. Uh, maar ik denk wel dat er een bepaalde uh, positieve werking vanuit gaat. Het is ook heel erg in zwang gekomen. Hè? Want een aantal jaar geleden ja. liepen er veel minder mensen hard. Wat je nu hoort is dat er hele boardrooms. gewoon omdat de CEO hard loopt. de rest ook mee gaan doen. Dan moet iedereen maar meedoen aan de New York Marathon. Uh, Vaak ongetraind. He, dat zijn dan wel mensen die redelijk gezond zijn... maar die gaan vervolgens vol gas rennen. Hoe gevaarlijk is dat? Want u heeft ook inderdaad de meest ja. extreme dingen... gaan we het zo over hebben, uh, uh, gelopen. Maar al die beginners... Zo, hey, ik moet het sowieso niet doen... maar iemand die er wel normaal uitziet in normaal postuur... kan je gewoon zomaar beginnen met hardlopen? Nee, dat kan niet. Uh, en dat is ook wel een vergissing die wordt begaan. En heel veel mensen... Uh, zullen wel herkennen die misschien af en toe eens een keer hardlopen... en dat in één keer spontaan een opwelling gaan doen... dat er vervolgens meteen allerlei spierpijnen en pijntjes in de gewrichten tevoorschijn komen. Um, en zeker als de gezondheid niet normaal en goed is... dan kan het ook wel echt kwalijk zijn om dat zo te doen. Dus Absoluut de afrader. Zeker ook mensen die een marathon overwegen. Dat vereist echt optimale voorbereidingen. Als je niet houdt van trainen. Moet je ook niet een marathon gaan lopen. Nee. Niet denken van één keer in mijn leven ga ik een marathon lopen. En daarmee heb ik dan een heel groot uh, prestatie geleverd. Um, je wil, als je het leuk vindt om vier maanden lang... Echt serieus ervoor te oefenen. En daar ook de lol van in ziet, dan is het absoluut een leuke onderneming. Nee, precies. Ja. Nee, dat is verder een afrader. En als sneu, trouwens, voor die mensen in de boardroom. Eh, dat... ja, die dan mee moeten met de baas. Ja, de is baas dat, zo? Je... ja dat gebeurt, oh, die dat gebeurt mensen ik ook. Die zou ook wel eens willen spreken. Ja, ik dat... misschien op minder positief ja, boek gehad. Dat, dat, dat zijn er ook minder positieve waarden. Dat is weer ja. een ander move. Maar ja. u, u bent nog verder gegaan dan dit. Ja. Uh, u, u bent namelijk op grote hoogte uh, gaan, uh, gaan lopen. En u bent eigenlijk ultramarathons gaan lopen. Mag ik het zo zeggen? Ja, ja, inderdaad. Want hoeveel? Ja. 77 kilometer was die? 78 zelfs. Eentje nog meer. Nog een kilometer. Ja. Ja. Goh. Ik vind een gewone marathon al um, ongelooflijk ver. Maar om zo ongelooflijk ver te gaan lopen. Wat bezielt de mensen om dat te willen doen? Nou ja, wat dat, dat, um, bezielt ja, de mensen? Eigenlijk was daar ik een beetje ingetuind. Laat ik het zo zeggen. <laughs> <laughs> een vriend van mij uit Londen ja. die belde op. Uh, ook een, een duur sporter. En op dat moment had ik echt helemaal nooit in mijn hoofd gehad... dat ik verder dan een marathon zou lopen. En overwoog ik ook regelmatig van... nou, misschien is het wel genoeg met die marathons. Ja. Want uh, zo prettig is het vooral na afloop niet altijd. Uh, en die belde op, zei, die zei echt op zijn Engels zo... Fancy run, heb je zin in een stukje hardlopen? En ik zei meteen zonder nadenken, sure. Yes, en toen bleek het ga, te gaan om een, een uitwisselingsproject... tussen Nepalese hardlopers en hardlopers uit Europa. We zouden samen gaan trainen in de Himalaya. Op grote hoogte en ook niet op de meest begaanbare paden. Om vervolgens dan in Zwitserland de, de K78... van de Swiss Alpine Marathon te gaan lopen. Nou, toen heb ik wel even drie keer achter mijn hoofd gekrapt. Natuurlijk zal ik dat doen. En eerlijk gezegd was ik ook doodsbenauwd. Ik dacht van, dat kan ik niet. Dat, dat, uh, dat moet ik misschien helemaal niet doen. Maar goed. Maar op 2,5 kilometer hoogte, Dan de kanshoogte ja, ja. ziekte te krijgen. Minder zuurstof. is doodgevaarlijk, ja. Nou, dat, dat viel alleszins mee. Oh. <laughs> en uh, ja, en gaandeweg nog, kwam ik er ook achter. En dat beschrijf ik ook in mijn boekje. Van, misschien valt dat wel mee. Maar het begon bij mij precies met de vragen. Die jullie nu ook stellen. Ja. Van, uh, dit is toch gekwerk. Dat ja. moet je absoluut niet willen. En ik moet ook zeggen, het is waarschijnlijk ook het verste... wat ik ooit heb gelopen en zal lopen. En uh, Hier laten we het bij. Ja. <laughs> ja, dit Ja, hier ja. laten we het bij. <laughs> uh, hoe, hoe train je daarvoor? Want als je, dit is niet voor, van vier maanden trainen. Hier moet je echt, echt op voorbereiden. Ja, nou, dat wist ik dus ook niet. Want ik, ja. ik dacht van, we gaan gewoon heel veel en heel ver hard lopen. En mm -hmm. steeds verder en verder en ja. verder. Um, maar ik dacht bij mezelf, ja, die, die, die bergen en dat ook klimmen... En die, die, dat luchtgebrek inderdaad, ja. het zuurstofgebrek. Van hoe pakken we dat nou aan? Toen uh, degene die het uitwisselingsproject had georganiseerd, Rob Cousins, uh, um, daarvan dacht ik: ja, dat moet misschien wel de, de perfecte coach voor mij zijn. Want hij heeft 50 ultra's gelopen en 100 marathons, mm -hmm. en hij is pas 30. Dus uh, Kijk, toen dacht ja. ik: nou ja, um, als iemand het weet. En bovendien is hij ex-commando uh, in een elite troepen... Ik dacht van: nou. Ja. Als iemand het weet, dan is het hij het wel. En uh, tot mijn verrassing uh, kwam hij met een hele andere trainingsaanpak... Uh, dan ik had gedacht. In plaats van dat we heel veel en elke dag gingen hardlopen... en zo ver mogelijk, was het veel meer van... je moet veel sterker worden. Dus we gaan uh, echt uh, gericht spieren trainen uh, met sit-ups... en. Uh, uh, en hurken en weet ik veel allemaal. En uh, uh, stappen uh, zetten op, op banken. Om zoveel mogelijk kracht in de benen te krijgen. Om omhoog te komen. Ja. En daarnaast vond hij ook. En dat ging heel grappig. Want hij woonde uh, en nu nog steeds aan de andere kant van de wereld. Van, um, uh, ik heb een foto gestuurd van mijn lichaam. En okay. op basis daarvan zei hij van. Nou, je, je linkerschouder staat een stukje omhoog. <laughs> uh, je, je, je, je bent een beetje wow. gebocheld. Er uh, zit ja. geen holte in je rug. Daar gaan we ook aan werken. Want elk stapje oh. doet op een gegeven moment zeer. Zelfs meer van Tim van der Veer. Uh, we gaan fietsen, want ook daar gaat het om de spieren. In het Village Departement staat Jeroen Wielaard. Kom op maar in, Jeroen. Ja, in uh, Limoux. Uh, daar zitten we op de Esplanade François Mitterrand. Groot plein, vlak voor een oude jongensschool. Uh, Limoux, plaats van carnaval. Kataren, eh, geloofsvervolging, middeleeuwen. Maar ook van eh, die uitvinding toen gedaan, destijds. 1531 en door een zekere Don Perignon... ...uitgebouwd, doorgecreëerd tot champagne... ...al ging hij mee naar Noord-Frankrijk. La Blanquette, zo heet dat bruisende wijntje. Uh, bruisend, dat is het hier zeker. De, uh, morgen na uh, 14 nationale feestdag... ...waarin ik gisteravond volkomen vastliep met de auto... ...in onze blijfplaats Carcassonne. Dat werd nog vier kilometer lopen met allerlei spullen. Die last heeft bondscoach Leo van Vliet allemaal niet. Goedemorgen in Frankrijk, Leo. Nee, want ik heb altijd mijn fiets in mijn auto, dus ik kan het laatste stukje altijd fietsen. Even op bezoek een paar dagen hier. Ja, ja, ja. We zijn dan te, even aan het kijken, de renners spreken, maar ja, daar waren er al een paar naar huis natuurlijk. Ik wou zeggen, er zijn er niet zoveel meer. Nee, dus ik, ik heb nog een tas voor spullen voor Langeveld, voor de Olympische Spelen, want die vliegt van Parijs door gelijk naar Londen. Dat heb je al meegenomen voor Sebastian Langeveld? Ja, want daar zit ook een accreditatie in, dan kan hij op het vliegveld gelijk accrediteren, dus dat is wel belangrijk. En morgen zie ik Westra, die gaat morgen naar Spanje vanuit Nederland. En die zie ik dan morgen weer op het vliegveld. Dus die spullen heb ik ook bij me. Dus zo plakken we alles aan elkaar, hè? Er komt nogal wat druk op Londen, zou ik maar zeggen. Eerst het EK voetbal werd een mislukking. De Tour de France, helemaal noppes. Al is er nog een week te gaan. Uh, merk jij dat ook? Nou ja, die druk voor mij is wel heel anders. Kijk, uh, we hebben niet uh, zeg maar de renners die overal winnen. Dus... Ja, dan kan, je kan ook niet verwachten dat ze winnen, maar we gaan wel kijken of het... Wielrennen is wel een sport waar je natuurlijk altijd iets... Ja, mensen kunnen zich boven, boven zich uitstijgen en dan kunnen een verrassing verzorgen. En daar geloof ik ook zeker in. En ja, de Tour de France is natuurlijk heel erg teleurstellend voor iedereen. Voor, de, voor mij, voor de supporters, voor de ploegen, voor de renners. En, uh, maar ik geloof wel in, in de Olympische Spelen en de WK uh, later in het jaar. Dus ja, ik ben, bij mij is het glas altijd vol, dus ik, ik, ik ga ervoor. Maar je krijgt alleen maar geblesseerde mensen, niet alleen in de benen, maar ook in het hoofd is de indruk. Hoe ga je dat rechtzetten? Nou ja, De eerste telefoontjes die ik had met de jongens die uit de tour gingen, is dat ik gewoon nog positief ben en dat ik in ze geloof. En dat is ook logisch, want anders moet ik die functie niet doen natuurlijk. Ik ben natuurlijk beperkt met, mijn, ja, met, met het coaching, omdat ze het hele jaar bij renners rijden. Op ja, het moment dat, dat ik erover ga. Dan, en, en nu heb ik ook meer contact dan zou ik normaal zou hebben. Dus nou, dan, daar ga ik mijn kracht uit halen. Dankjewel Leo. Nog veel plezier die paar dagen in de tour. En dat zei Jeroen Wielaert vanuit Limu. En dan naar gisteren. Bruce Springsteen werd gisteravond tijdens een concert in Londen. Echt in één keer afgebroken. Midden in het concert. Omdat hij te lang doorging met zingen. En hij stond op dat moment net met ex-Beatle Paul McCartney op het podium. En ze hadden net het nummer Twist and Shout gezongen. En toch hier de microfoon uit en dat klonk zo. Ja, dat was wel twist en shout, maar er gaat weinig shout bij dat twist. Ja. Nou, daar stond de Bos. En Sir Paul, je moet je ook aan de regels houden, want eh, er was afgesproken dat er eh, niet verder werd gezongen. Eh, tot ongenoegen van het publiek. Jan Smeets, al jaren de man achter pingpop, is nu bij ons. Meneer Smeets, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit kent u uit 1992, met de cult volgens mij. Ja, dat, eh, maar dat was toch wel een andere omstandigheden, want die jongens waren zwaar onder invloed en waren alleen maar aan de treiteren en aan en het pesten en aan het vervelend doen. Ja. Dat wordt ook nog slecht weer. Maar dat, dat is dat nooit. Broerspringsen is een ja. het één brok plezier. Alleen dat plezier kan dan blijkbaar ook een punt aan draaien. En dan uh, krijg je op een gegeven moment natuurlijk die organisatie... die heeft de vergunning ja. met een hoop penalties en een hoop boetes uh, te wachten. En dan neemt iemand een beslissing en die is soms heel vervelend. Ja. Ja, ja, ze hadden de eindtijd met een half uur overschreden. Nou, dat is wel wat, ja. ja. Dat betekent dus dat je moet betalen als organisator ook... als je over die vergunning heen gaat. En dan bij een half uurtje was het op. Ja, dat ligt eraan natuurlijk Wat er aan de vergunning staat, ik ken die vergunning niet in Londen. Toch, heel goed dat twee artiesten in hun jeugdgroep die met lekker aan het doorspelen zijn. Maar er is toch wel iemand die waarschuwt af en toe... en zegt, heren, het wordt nu echt tijd om af te ronden? Denk ik wel, wij hebben mensen genoeg op het podium staan die waarschuwen. Ja. ja, daar zijn echt wel een heleboel mensen mee bezig. En uh, het is ook, uh, we, we volgen ook nauwgezet de setlist. He, die krijgen we van tevoren uh, overhandigd van uh, de tourmanager. Ja. En dan volgen wij dat. En dan uh, kijken we altijd, natuurlijk, angstig naar uh, momenten dat de tijd gaat dringen. Dan denken we, oei, uh, is dat nummer nog te halen? Dan weten we dat het nummer 5 niet duurt. En dan denken we, jezus, dat, dat gaan we er overheen. <laughs> en dat soort dingen, dat is echt. Uh, te, ja, dat is op, op je tanden bij te ja, ja, uh, Maar hier staat dan een, een gerederde meneer, Sir Paul, Sir Paul McCartney. En er staat de Bos uit Amerika. Ja. Bruce, het zijn niet de eerste, de beste knulletjes die je met een beentje even gezellig doorspelen. Hoe zullen die reageren, denkt u, achteraf? Nou, ik denk wel furieus hoor. De bos zeker. Ik denk dat die heel erg kwaad zal zijn. Ja, en Overigens zal die dan nou vijf minuten later zal die weer zijn excuses aanbieden. Zoals je ook wel, het is echt een gentleman. En zeker die Makati die denk ik ook, al ik hem nooit moet heb. maar ik heb het idee dat hij eh, toch wel een gentleman is. En dat ze zullen zeggen van sorry jongens, dat hadden we niet in de gaten. Hm. Ik denk dat er weinig eh, stagewatchers zijn geweest die daarop eh, gelet hebben. Ja. Die stonden gebiologeerd lekker te luisteren naar deze twee grootheden. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Dank voor uw verhaal. Jan Smeet, directeur van het Pinkpop Fe Pink Festival... naar aanleiding van het concert in Londen van Bruce Springsteen... dat gisteren werd onderbroken microfoons uitgedraaid... omdat ze een half uur over de eindtijd heen waren. Hij en Paul McCartney. Ja, misschien wilden ze wel Born to Run gaan spelen. Je weet het niet. <laughs> dat zullen we nooit weten. Goed, het is half... Elf, nee, wat zeg ik, dames en heren? Het is half twaalf. Tijd voor de hoofdpunten van het NOS Nieuws met Lieselot Thomassen. Dichter en schrijver Rutger Kopland is overleden. Een van zijn bekendste gedichten is Jonge Sla. Kopland debuteerde in 1966 met Onder, met onder het V... en kreeg voor zijn werk vele literaire prijzen... waaronder de PC-hoofdprijs in 1988. Eigenlijk was Kopland psychiater... en hij had dan ook tal van wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Rutger Kopland was 77 jaar. In kamp Westerbork wordt vanmiddag herdacht dat precies 70 jaar geleden de eerste Nederlandse Joden werden gedeporteerd naar het vernietigingskamp Auschwitz. Onder meer premier Rutte houdt een toespraak. Onder de 1132 Joden die op 15 juli 1942 vertrokken uit kamp Westerbork naar Auschwitz waren tientallen kinderen. En in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond zijn nauwelijks verschuivingen te zien. De PVV verliest een zetel ten opzichte van vorige week en komt op 19. D66 verliest er 2, komt op 15. De VVD wint twee zetels en heeft er nu net zoveel als de SP, namelijk 31. Andere partijen zijn gelijk gebleven. En dat is nieuws op dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We rennen zo nog eventjes verder met Remco Eckers. En we gaan naar de foto's, de verschrikkelijke foto's die deze week gepubliceerd werden over de executies in Indonesië tijdens de vrijheidsstrijd. Met iemand die die foto's vond bij de grootvader. En natuurlijk hebben we ook weer de jukebox, dit komend half uur. Get it on, I can Tina turnen. Dit is lekker wakker worden op zondagochtend. <laughs> nou ja, Je bent wel meteen wakker. <laughs> Absolutely. Ja, unieke foto's van executies in voormalig Nederlands-Indië... op de voorpagina van de Volkskrant deze week. Hele nare zwart-wit foto's van mannen in de greppel. Een medewerker van het gemeentearchief in Enschede... vond die in een fotoalbum van een nu inmiddels overleden soldaat. En wat er precies te zien is, kon die soldaat ons niet meer vertellen. Fotograaf Marjolein van Paget is bij ons te gast. Welkom. Ja. Uh, uw opa heeft uh, tijdens de zogenoemde politieke acties... bij de Nederlandse marine gediend, ook daar in Indonesië. Uh, daar heeft u een fotoproject over gemaakt. U uh, bent begonnen aan een, aan een boek. Uh, ik zie een fotoalbum op tafel met uh, grootvader in vol ornaat in die tijd. Ja, klopt. Welke tijd uh... spreken we? Wanneer is dit precies? Ja, hij is in 1947 gegaan, hmm. gestuurd, dienstplichtig. Ja. En in 1949 teruggekeerd. Ja. En deze foto die ken ik uh, heel lang al. Dit, uh, deze hing altijd boven het bed van mijn grootouders. Mm -hmm. um, maar ik had ja, ik nooit gerealiseerd wat hij had meegemaakt en ook nooit erna gevraagd. En toen hij in 2005 was overleden, ja, toen was het gewoon te laat. Mm -hmm. Praatte hij zelf niet over die periode? Nee. Wat gek. Uh, nou, Het is niet uitzonderlijk voor uh, deze groep uh, veteranen. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk uit, ja, er zijn heel veel verschillen. Het is een diverse groep. Maar er zijn wel, het is wel bekend dat uh, veel mensen daar niet uh, makkelijk over praten. Ja. Wist u dat er dit soort dingen gebeurd waren... totdat u de krant zag van afgelopen woensdag Of dinsdag was het? Ja. Volgens mij ja? Ik, ja, ik heb ook een soort gelijke... Ja, niet, is, niks is te vergelijken. Maar, en het is ook nog helemaal niet duidelijk... in welke omstandigheden die foto's zijn gemaakt. Mm -hmm. uh, maar ik ben zelf ook wel op een zaak gestuurd... Ja, die ook vrij heftig is. En ja. uh, ik weet niet zeker of mijn opa daarin mee heeft gedaan. Mm -hmm. uh, maar ik, ja, ik moet zeggen, als ik, zo door, ik heb door dat gebied gereisd van de tweede politieke acties van de mariniers. En ja, ik kom wel verschillende zaken tegen die vrij heftig zijn. Maar kunt u me wat meer vertellen daarover? Wat heeft u gehoord of gezien? Ja, ik zal één voorbeeld geven. Het is in een gebied, een beetje ten zuiden. Het is in uh, ja, Nandjouk. Uh, dus kwamen we bij een dorpje. Waar ik in. Ja, ik had een heel oud boek van de Mariniers, waar denk ik denk het stapt uit 1950 is het mm -hmm. gemaakt met uh, gevechtsverslagen. En daarin had ik zomaar een paar regeltjes gelezen dat er een confrontatie was tussen dorpelingen en een um, uh, groep van veertien Mariniers die op uh, patrouille waren. Mm -hmm. um, nu was het, ja, dus dat heb ik verder uitgezocht. Nu is het zo gebeurd dat uh, 2 januari 1949, uh, dat ze. Ja, uh, dat een groep, ik geloof van drie dorpen, uh, ja, woedende menigte van dorpelingen... Mm -hmm. op die veertien mariniers is afgestormd, gewapend met uh, ja, bamboesperen, hele primitieve wapens. Uit uh, verweer zijn deze mariniers uh, ja, zijn ze gaan schieten en ja. hebben ze vijftig man ter plekke gedood. Vervolgens is dat helemaal uitgezocht en hebben ze dus... Uh, uh, ja, zijn ze erachter gekomen wie daar allemaal mee te maken had... en wie mm -hmm. daarbij was geweest. Uh, dat hebben ze, toen hebben ze al die mensen gearresteerd. En op het politiebureau van een klein dorpje in de buurt van Nantjoek... hebben ze die mensen ja, geëxecuteerd. Dus ja, ook dat is een oorlogsmisdaad. Uh, ja, precies. Het, uh, en en ik is... heb hier de lijst... Uh, ja, dit zijn allemaal namen van een. Uh, maar dat zijn honderden mensen zo te zien, hè? Niet, ja. niet alleen die vijftig man die daar bij die ene actie ja, omkwamen. Daarna werd er nog even de, de rest ja, van het werd, dorp opgeruimd. Ja. Ja, ja. ja. Heeft u daar ook contact over gehad met veteranen? Mensen ja. die hierbij betrokken waren? Want je weet ook wie er geschoten heeft van die veertien mensen, neem ik aan. Nee, ik ken niet uh, die, uh, een van die veertien mensen. Mm -hmm. Wel ken ik natuurlijk, ik heb, ik moet het, ja, de volgende is dat ik hier in Nederland begon met het interview van veteranen. En vervolgens ben ik naar Indonesië gegaan Aha. om daar wat verhalen te, ja. ook op te duiken. En ook met Indonesische veteranen te praten. Van beide kanten dus. Precies, ja. dat, is, dat is mijn insteek. Ik wil dat, het, dat ze zo naast elkaar te zien zijn. En willen beide kanten praten? Ja, ik ja, kan wel. Ik, ik merk dat ook de Nederlandse veteranen. Ja, als je, als je, hoe, die zijn makkelijk te benaderen verder en ze willen best wel graag praten. Ze vinden het ook belangrijk dat wij als jongere generaties weten wat daar afgespeeld heeft. Mm -hmm. Maar ja, net als met dit soort nieuws wat nu weer over die foto's, dan, dan uh, vinden ze dat natuurlijk uh, wel moeilijk. En uh, vinden ze, zijn ze niet altijd blij mee hoe de media dat uh, Want opneemt. ze vinden dat ze te negatief worden neergezet. Ja, als een stelletje moordenaars, daar herkennen ze zich uh, de meeste mensen niet in. Maar die incidenten, misschien moet ja. ik dat woord dan gebruiken... die hebben toch wel plaatsgevonden? Ja, ik denk dat ze daar niet omheen kunnen, zeker met deze foto's niet. Al zijn er, ik ken ook een veteraan die, die, die mij opbelde en, uh, naar aanleiding van dit nieuws en zei dat het is doorgestoken kaars. is. Ik geloof het niet, dat, het, uh, dat die foto's uh, in een vouwcontainer... dat klinkt allemaal te vaag, dat uh, zal wel niet waar zijn. Die denkt dat ze gefotoshopt zijn? Hij gelooft het niet... Ja, zoiets misschien. Ik weet niet. Aan de andere kant waren ja. de Indonesiërs. Hè, die fotografeerden toen ook. Heeft u ook. En u heeft ook met mensen daar gesproken. Met, met de opstandelingen eh, toen. Ja. Eh, zijn er ook foto's van? Foto's van uh, ja, minder. Hm. Ik heb wel wat. Uh, ik heb ook een oud portret gekregen van een. Uh, Zo'n Indonesië-veteraan. Hm. Maar wel minder. Ja. Ja. ja. Maar het was een, uh, ja, een heel. Uh, hadden natuurlijk veel primitievere middelen. Ook qua wapens. Uh, dan de Nederlandse. Uh, Militaire. Ja. Heeft u andere foto's Want u heeft het fotoboek van uw grootvader. Daar staan niet dit soort heftige nee. beelden in. U weet ook niet precies wat er met hem gebeurd is. Is dat uiteindelijk datgene wat u achterhalen wil? In hoeverre hij betrokken was bij, bij dit soort heftige acties of niet? Nee, mijn insteek is niet om. Uh, ik ben niet daarheen gaan zo van: ik ga oorlogsmisdaden zoeken. Hm. Ik wil met mijn bo het boek, wat ik wil gaan maken in de toekomst, wil ik dat er. Ja, op een toegankelijke manier dat we kennis kunnen nemen, ook voor jongeren, dat het uh, ja wat er gebeurd is, ook op de ja als ze vrij waren dat ze dan een biertje gingen drinken, op de, ja in de marinierskantine, of dat het, ze het, gingen zwemmen. Het, he, het hele leven daar uh, ja. eigenlijk van, zowel de gevechtsacties ja. tot en met inderdaad dagelijkse ja op de compound of waar ze dan ook zaten. Ja. En ook soms verveling, want het is niet dat er altijd iets gebeurde natuurlijk, en ook het, ja, het is al bekend dat het er dat, veel, dat het er heel erg van afhangt welke functie je had... of, of je dan zoiets meemaakt of niet. Maar ik heb wel ook getuigenissen die vertellen... Over dat ze inderdaad dit soort dingen hebben meegemaakt. Mm. En ja, die zullen er ook in komen, omdat het er wel bij hoort. Maar hoezo welke functie je had als je lager in rang was... maak je je dan eerder mee of juist niet? Uh, niet over rang... ja heeft er ook mee te maken, maar ik bedoel meer uh, dat als je. Ik ken ook een veteraan die, die was uh, chauffeur van de busdienst in Surabaya. Ja, die ja, kwam ja. niet op die buitenposten. Nee, die heeft nee. de tijd van zijn leven gehad. Nee. De dus... mensen die, die wel dit soort dingen meegemaakt hebben, hoe, als jullie gesproken hebben, hoe kijken die erop terug op die periode? Ja, soms uh, bijna nog traumatisch. Dat ze zeggen dat uh, als ik ze geïnterviewd heb, dat ze een week uh, helemaal uit hun doen zijn en ja. Uh, ja, slecht slapen. Dus dat is nog vrij heftig. En anderen, ja, die zijn dan wat harder, denk ik. En dat is misschien ook hun overlevingstechniek ja. geweest in de loop van de jaren. Die zeggen, die spreken nog steeds over extremisten en over: ja, uh, yeah, uh, yeah, dat het uh, moordenaars waren. En, ook en, de Indonesiërs. En zijn, de nou? mensen die, die het traumatisch beleven, hadden die daar, heeft dat bijvoorbeeld met hun politieke opvatting destijds te maken? Dat ze al vonden dat ze tegen hun zin werden uitgestuurd, bijvoorbeeld? Ja, ik denk het ja, vaak wel. Ja. ja het waren dienstplichtige militairen? Ja. Ja, uh, niet Dat allemaal van, natuurlijk. Ik, ik heb ook mensen hoor die uh, ja, ja. vrijwillig uh, zich aangemeld hebben. Ja. Zeker omdat de zuiden van Nederland eerder bevrijd was en er opgeroepen werd om je te melden. Hm. Maar het overgrote deel, uh, ja. Ging en, om... en, en als je dan in Indonesië kijkt, want daar heeft u dus ook met veteranen uh, gesproken, ja. um, hoe kijken die er dan op terug? En hebben die ook die trauma's? Het ligt heel anders in Indonesië, omdat zij toch gezien worden, die mannen als de bevrijders van Indonesië. Vanaf dat moment was Indonesië een natie en uh, hadden ze een eigen nationaliteit. Um, en soms ook een beetje heel zwart-wit. Bijvoorbeeld, zij wisten niet eens. Ik, ik had, was in Surabaya, was ik ook, dat ik een radio-interview. En zij wisten niet dat, uh, dat heel veel uh, militairen waren gestuurd. Dat was het eerste dat ze hoorden. Dat, ze, oh, dat wisten wij helemaal niet. Mm -hmm. Wat dachten ze dan? Dat ze allemaal voor koloniale, ja, als koloniale bezetters fanatiek uh, zich uh, inzetten. Mm -hmm. dus dat, is, dat, is, dat is ook zeker in Indonesië aan de hand. Dat het een beetje zwart-wit is. En uh, ja, de, het verhaal van de helden, de helden van het land, die het land hebben bevrijd. Hoop, op, hoop opbegrip nog steeds tussen onze beide landen. In die, in die het van die generaties die dat meegemaakt hebben. Sinds 2010 bent u begonnen met het project. Uh, Hoe ver staat het boek? Want wanneer gaat het komen? Ja, ik hoop uh, binnen een jaar. Mm -hmm. Ik weet niet of het realistisch is. Uh, ja, het plan, ik zal even vertellen wat het idee is. Ik ja. wil dus dat het niet een eenzijdig beeld schetst vanuit Nederlandse kant. Ja. En ik merk dat, ik ook soms, ja, dat het ook echt tekortschiet aan kennis. Omdat ik... Ja, ik ben Nederlands. Ik ken deze kant beter mm -hmm. dan die andere kant. Ja. Daarom heb ik een. Uh, ik heb in 2010 een uh, Indonesische schrijver ontmoet. Ook uh, ja, hij is 31, dus ook mijn generatie, zeg maar. Mm -hmm. um, hij schrijft uh, ja, fictie of thrillers. Over deze periode ook, maar ook ja. over lange terug, over de VOC-tijd. Hij doet daarvoor uh, ook ja, best wel intensief uh, historisch onderzoek. Mm -hmm. En zegt dat alles waar hij over schrijft uh, wel uh, realistisch of, uh, waar gebeurd is. Dus dat heeft mij aan het denken gezet. En ik heb hem nu gevraagd of hij uh, het verhaal voor mijn boek wil schrijven. Dus ik geef hem de data, de feiten. Hij gaat daarmee uh, zijn verhaal maken. En we wisselen zo informatie uit. Dus ja. ik vertel hem dingen die hij misschien niet wist. En andersom kan hij mij weer dingen vertellen of schrijven die uh, nieuw voor ons zijn. Mooi. Dankjewel voor je verhaal. Muziek.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 5 was dat. Wat is geluk? Omdat het geluk een herinnering is, bestaat het geluk omdat tevens het omgekeerde het geval is. Ik bedoel dit, omdat het geluk ons herinnert aan het geluk, achtervolgt het ons en daarom ontvluchten wij het en omgekeerd. Ik bedoel dit dat wij het geluk zoeken omdat het zich verbergt in onze herinneringen en omgekeerd. Ik bedoel dit. Het geluk moet ergens en ooit zijn omdat wij dit ons herinneren en dit ons herinnert. U hoorde het gedicht Wat is geluk van Rutger Kopland? Dichter is deze week overleden. Het werd vanochtend bekend. Dichter en schrijver Ingmar Heidsen aan de lijn. Hoe goed kende u hem eigenlijk, meneer Heidsen? Uh, ik ken Rutger Kopland uh, Eigenlijk ja, van, van, van, van veel literaire festivals. Uh, ik, ik ken hem niet, niet heel goed of dus zo. Ik heb hem vooral erg vaak horen voorlezen. Ik heb. Uh, ik heb hem erg vaak gelezen. Ja. En wat, dus van enige afstand. Van enige afstand. En als u dat zo uh, overziet, wat zijn dan uh, ja, de mooie gedichten? Wat moeten wij ons blijven herinneren? <laughs> nou, in zijn geval is eigenlijk alles, alles wel erg goed. Dat, dat kan je een beetje tandloos als ik het zo zeg. Maar dat is niet zo dat, dat, dat ik roef, nou, je moet die bundel wel hebben van hem en welke niet. Het, het, het is iemand die al, al heel snel een, een, een, een, een uh, eigen, warme uh, en relatief een toegankelijke toon had. En die heeft je gewoon vastgehouden. Dus je kunt, je kunt eigenlijk alles wel van hem, uh, van hem pakken en met plezier lezen. En het is ook zo dat, dat voor alle bundels geldt, maar als je er eentje minder vindt, dan kun je er direct ook laten staan. Want dan, dan, dan ga je niet opeens een andere koplans vinden. Nee. Dus het is een hele, hele constante uh, toon en een constante kwaliteit. En ik denk dat ze bekendere bundels, uh, het Orgeltje van Yesterday en uh, onder het Vezelers zijn... Ik ga de verzamelde gedichten gewoon kopen en lezen. Daar krijg je geen spijt van. Nee. Nou, is het ook wel een bijzondere man, hè? Hij wilde geen dichter des Vaderlands worden. Hij, hij nee. weigerde een koninklijke uh, onderscheiding. Is dat ja. echt typisch uh, Rutger -Kop Kopland? Ja, dat is. Dus maar de vraag aan mensen die, die dichter bij hem stonden. Maar ik kreeg de indruk dat het iemand was die eruit niet zo van, van de poespas was. En gewoon uh, een, een, een, een, een, een, een, een, een mooie carrière als, uh, als hoogleraar Frigret 3 nastreefde. En... Uh, een aantal mooie zo maken. En hij, hij, hij vond het gewoon leuk om, om naar buiten te, te, te treden met die poëzie. Want hij, hij was toch dus wel een, een, een, een zeer geziene gast op elk uh, literair festival van betekenis. De afgelopen 13 jaar geweest. Dus uh, hij, uh, ja, alleen hij, hij wou niet met onzin kennelijk naar buiten treden, maar gewoon met, met zijn gedichten. Ja. En geef uh, geeft ons ongelijk. Ik hoorde iemand vanochtend zeggen: Het is de onthoofding uh, deze week van de Nederlandse poëzie. Komrij, ja. Kopland. Is dat zo? Ja, daar, daar, zit, daar, zit, daar zit wel wat in. Ja, natuurlijk, nou, het hele uh, lang hel, hel, hel, toeval, dat, dat zijn, het zijn allebei inderdaad grote kopstukken van onze, van onze poëzie. En dat, dat, is, dat is toch een soort... ik krijg nou het gevoel van een sterfhuisconstructie. En, en dat weet je natuurlijk wel, dat iedereen een keer doodgaat. En oude mensen zijn meestal sneller. Maar uh, het, het is wel, ja, het is wel uh, een kaalslag. Het is akelig. Het is, het is slecht voor het moreel. Omdat het zo. Ik kom natuurlijk over hoe het gaat laat laatste tijd. Is het, uh, ja, het, is, het, is, het is weinig opgevend. Nee, nou ja, la, laat het toch weer een inspiratiebron zijn, zeg ik tegen de dichter. Ja. Dank, dank u wel, ja. Ikmar Heidje. Oké, okay, graag gedaan. De radio 1, Sportzomer jukebox Kreeg u ook kippenvel toen Marco Bogen de etappe naar La Plagne won. En waar was u toen, Judoke, Mark Huiziga in 2000 in Sydney. Iedereen op de rug legde en goud pakte. Wij zijn benieuwd naar uw favoriete sportfragment. Daar kunt u op stemmen via onze site radio1.nl. En vandaag hebben we contact met Piet Nierkes. Dol enthousiast over de wereldtitel van de honkballers. Vorig jaar in Panama is het niet meneer Nierkes. Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Dat was een geweldige prestatie. Uniek in zijn soort. En wat heeft u, wat heeft u precies met honkbal? op zich niet zo heel veel. Nou ja, dat ligt meer in het verleden. Uh, vroeger was Jack Bernardes uh, een honkballer bij ons uh, uit de, de stad Amersfoort. Dat was een collega van mij. Uh, ja, die volgde je dan. En zo volgde je, zeg maar, die teamsport. En dat heeft de interesse voor, uh, voor honkbal gewekt. Het was gewoon een, een geweldige sportman, uh, Jack Bernardes. En zodoende de interesse voor honkbal. Juist. Nou, laten we nog even luisteren naar hoe dat vorig jaar klonk. Dat winnen van het kampioenschap. Ja, 2-1. Hector Oliveira. Ja. Dat is de man die uh, aan slag komt. Ja, Nederland is wereldkampioen! Onwaarschijnlijk de laatste vangbal uit de handen van Jonathan Schoop. En kijk eens, Cuba is verslagen. De 25 voudige wereldkampioen. Verlies van het kleine Nederland. Nederland schrijft geschiedenis, het is gebeurd. Wereldkampioen hongbal. Wow! 2-1 ja. tegen de Kubanen. We horen u nog steeds van, van geluk op de achtergrond. Ja, het, is, het, is, het is zo mooi als je zeg maar met, met een dergelijk team, wat je samenstelt uit wat pro's uit Amerika, wat jongens van de Antillen en wat Nederlanders bij elkaar, dat die Brian Farley dat kan smeden tot zo'n team dat je... Cuba twee keer verslaat. Ja. Dat is toch geweldig? Dat is niet, dat niet. Nog meer. Hoe, hoe, hoe volgt u dit vorig jaar? Want dat was niet heel makkelijk ja, om te kijken. Ja, dat was heel moeilijk te volgen. Een ja. beetje tv natuurlijk, een beetje op de radio. De krant natuurlijk een beetje bijhouden. Maar ja, er, was, er is zo weinig info over dat hongbal. Terwijl het zo'n grandioze wereldprestatie is. Ja. ja, er wordt in Nederland een beetje, ja... ...niet voldoende aandacht aan besteed. Ja. En doet u zelf een hongbal? Nee, nee, nee, echt niet. Echt niet, echt niet. Nee, nee, nee. nee. Wat, is, wat, is uw spoor, nee. wat is uw andere favoriete sport die u wel doet? Nou ja, uh, zeg maar, die, die ik gedaan heb, dat was uh, zeilen. Samen met, uh, met mijn zwager uh, deden we uh, zeg maar wedstrijdzeilen. Ja. En dat was, ja, dat is een passie. Dat, uh, daar, daar ga je voor 100% voor. En daar, dat, zijn leuk, dat zijn leuke dingen. En nu sta ik bij... Uh, de motocross in Ische Hoeven. En ik ga naar de antieke motors kijken. Die gaan zo om 12 uur beginnen met hun eerste mars. <laughs> U heeft een, een heel breed sport, sportpalet. Wat zullen ja, nog ja. een slag even voor <laughs> van vanmiddag. <laughs> die prestatie van die homeboy, jongens. Ja, dat is mooi. Hè? Die moeten we echt aardig aan besteden. Hè? Dus het is gewoon geweldig wat die mannen, en zeker die Brian Farley, bereikt heeft. Juist. Het, het, de teamgeest. Zeg maar, wat die jongens uitstalen. Zet die nou eens hier op het Nederlands zelfstal, Dan hadden we een wereldschap. <laughs> en dat zei Piet Nierkes, dol enthousiast over de wereldtitel ja, van de honkballers vorig jaar. En als u zelf zo'n heel mooi sportfragment heeft, onze jukebox is gevuld met maar liefst 100 favoriete sportfragmenten. U kunt gewoon stemmen via onze site radio1.nl. En over sport gesproken, Tim van der Veer zit hier nog steeds, marathonloper. Uh, ja, en, en, een boek geschreven: Running High. Overigens, over Igmar Heitse staat, die we net spraken over Kopland. Dat ja. achter achterop jouw boek. Ja, Ingmar en ik gaan al lang terug. We zijn goede vrienden. Okay. We hebben samen gestudeerd. Is hij ook hardlopen of niet? We hebben wel samen hardgelopen. Ja. Um, ja, dat was heel erg leuk. Hij zei altijd, het was een beetje alsof ik de hond uitliet. Dus uh, Jij ja. ja, ja. was de hond en hij was ik de baas. Ik was de hond en hij was het baasje. <laughs> en ik snuffelde overal door het park en er renden <laughs> nog wat loepjes erbij. Terwijl hij gewoon rustig doorliep en uh, van A naar B kwam. Dus, uh, ja, we, we zitten hier in de maar We hebben het over misschien af en toe wat tegenvallende prestaties van Nederlanders... maar toch over topprestaties die geleverd ja. worden. Is dat eigenlijk goed voor je lijf, topsport? Nou, dat denk ik niet. Um, ik denk dat, um, ja, zeker als het om, uh, om atletiek gaat... Um, en, uh, en zeker op marathonlopen, dan kom je echt op het, uh, op het gevaarlijke terrein, denk ik. Ja. Um, en ik heb ook uh, uh, in het boek van Bram Bakker en Koen Jong, waar ik net ook al even naar refereerde, en wat ik ook terugbreng in mijn eigen boek Runners, High van Arbeiderspers, uh, dat, je, uh, dat je ziet wat bij topsport op een gegeven moment slaat het echt om op het gevaarlijke. Zowel voor het lichaam, maar ook mentaal. He, er zijn ook wel heel wat topsporters die. Um, ja, die last hebben met, uh, met psychische problemen. Hmm. Gewoon omdat de druk te hoog is, de, de druk de van het presteren. Hoog. Ik moet er niet aan denken om in zo'n tour bijvoorbeeld uh, gele truidagen te zijn. Ja. Of uh, zo'n Wiggins. Uh, nou ja, nou, dat, dat, dat moet een druk opleveren, mentaal ja. ongekend. Natuurlijk. Maar goed, die, die kan er nog plezier aan beleven omdat ja. hij die gele trui heeft. Maar die jongens, die, die Nederlanders, Mollema, Geesink, die allemaal gevallen zijn. Grote verwachtingen exact. vooraf. De druk van ja. de natie op je schouder. Ja. En nou, dat, dat, dat lijkt mij echt uh, behoorlijk uh, ongezond. Het is ook zo, uh, sportverslaving bestaat ook, hm. um, maar dat wil niet zeggen dat de sport zelf zo uh, verslavend is. Vaak speelt er iets anders mee. Ja. Nee, dat, dat bijvoorbeeld dat, dat mensen een etenprobleem hebben... en bijvoorbeeld dat camoufleren met heel veel sporten. Daardoor blijf je dan toch nog weer redelijk in vorm. Of dat mensen ADHD hebben... en zich gewoon makkelijker voelen buiten als ze aan het rennen zijn... dan, dan als ze rustig achter hun bureau zitten. Ja. We waar... ook een beetje ADHD, toch? <laughs> nou... <laughs>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 Vanavond bij de VPRO, 25 jaar zomergasten. Adriaan van Disjoost, Zwageman, Junkie XL, Conny Palme, Joris Luindek, Ayaan Hirsiali... en vele andere gasten en presentatoren geven een kijkje achter de schermen van zomergasten. Vanavond, drie uur lang, de geheime rond zomergasten. Nederland 2, VPRO, kwart over acht. Met Tom van der Kamp. Met Paulien. We hebben de orde binnen. Mooi. Ik ga meteen Chris bellen.